12 uur, Dorot Megens met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders is de algemene beschouwingen begonnen met een harde uithaal naar Denk. Volgens Wilders moet Denkleider Kuzu oprotten. Kuzu zei onlangs dat autochtone Nederlanders die het niet bevalt... dat mensen met verschillende achtergronden met elkaar samenleven, maar moeten oprotten. Volgens Wilders hoort Kuzu door die uitspraken niet thuis in Nederland. De PVV-leider kondigde verder een initiatiefwet aan... om islamitische uitingen in Nederland te verbieden.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 waar veel Russen, Moldaviërs en Azerbeidzjanen klant waren. De bank heeft er mogelijk anderhalf miljard euro aan verdiend. De Deense toezichthouder liet al weten... dat de bank een boete riskeert van 650 miljoen euro. De kans is ook groot dat Amerikaanse banken... geen zaken meer willen doen met de Deense Bank. De Consumentenbond heeft het afgelopen jaar... bijna 300 klachten gekregen over smart-tv's... die bepaalde apps niet meer ondersteunen. De meeste klachten gingen over de app van de NPO... gevolgd door de YouTube-app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 Het weer opnieuw vrij zonnig, wel in het noorden en westen... soms wat wolkenvelden, 22 graden aan de kust... mogelijk 28 graden in het zuidoosten. Morgen ook warm, vrij zonnig en droog... vanaf vrijdag wisselvallig en koeler. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 programma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo rechthartelijk. Goedemiddag, het is woensdag, het is 19 september vandaag. Het zonnetje schijnt nog een beetje vaag. Ron is er ook weer. Ja. In korte broek. <lacht> Ja, ja oh, dat ik, het, kunt u het, het, namelijk net niet zien op de camera, dames en nee, heren. Nee, maar die hij is goed ingesteld. In, hij is een korte broek. <laughs> het is een prachtig weer toch. Twee dagen voor de herfst en hij gaat in korte broek. Ja. Dat, dat heet nou optimisme. Oh, dat heet optimisme. Ja, oké. Okay. Dat is goed. Ik reken het goed. <laughs> Dankjewel. En ik mag door naar de volgende ronde. Uh, ja. Ga je door voor de koelkast? Uh, ja, goed idee. de inhoud. Ja, dat zal wel weer. <laughs> Sushi zeker. Pizza. Uh, en misschien een kleine alcoholische versnapering. Ja, dat, dat mag niet in, tijdens de uitzending, hoor. Er wordt niet gedronken tijdens de uitzending. Ach, dat gaat niet. Wat jammer. Ja, ja we moeten streng zijn. En daar ben je. Tuurlijk. En wat gaan we doen vandaag? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zeggen ze altijd. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, wat gaan we doen? Het is woensdag. En uh, dat betekent dat wij dus uh, vandaag uh, ons bezighouden met de cultuur. Ach, natuurlijk. Ik Want, uh, heb je je driewieler niet bij je dan? Nee, nee die uh, heb ik vandaag thuisgelaten. Oh. Waarom? Ik heb wel wat anders meegenomen. Oh, wat dan? Nou, uh, er is laatst een uh, oproep geweest op Facebook voor, voor, voor uh, geïnteresseerden om hier aan uh, mee te werken aan dit programma. Ja. En ik heb iemand meegenomen. Nou, wat gezellig. Ja, en die laat ik zo direct wel even aan het woord. Oh, Max. Nou, we zullen het horen. Ja. We gaan eerst gewoon beginnen, toch? Ja. Ja. Graag. Goed, we hebben vandaag in ieder geval het Regio Nieuws half 1, half 2. En we hebben natuurlijk artiesten in het licht. De 3 en 1 hebben we ook nog. En wat hebben we nog meer? Nou, vijf uh, ja, de 5 minuten van Ron. Mm -hmm. En uh, dat dus het wordt heel erg leuk. En we hebben ook nog heel veel cultuur. Heb je veel cultuur eigenlijk? Ja, ik heb wel het een en ander verzameld. Uh, ja, want het seizoen is weer begonnen. Ja, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Nou, dan gaan we er uh, snel mee aan de bak... Want uh, dan zitten we weer... Bommetje, bommetje, hè? zou ik dik voor elkaar zeggen. Yes. We zitten weer bommetje, bommetje. Nou, oké. Okay. <lacht> <lacht> Muziek -mijntro. Overigens, als u oh. interesse heeft... om mee te werken aan dit programma... Ja, ja, denkt u van... nou, ik vind het een leuk programma... en ik zou wel sidekick willen zijn. Nou, uh, meld je aan... via bestuur... Zfm, .nl. Als je dat even doet... bestuur... Uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Bestuur. Appestatie CFM Zandvoort. NL. En dan, uh, als u daar een mail heen stuurt, krijgt u daarop een reactie. En dan wordt u misschien wel uitgenodigd voor een gesprek. Om sidekick te worden. Of nou. technicus te worden. Of o, wat dan ook. Leuk hoor. Want dat hebben we gewoon nodig. We hebben technici nodig. We hebben sidekicks nodig. En nog veel meer. Dus vind je het leuk? En denk je van, oeh, dit is iets voor mij? Nou, reageer dan via bestuur apenstaartje cfmzandvoort.nl Nou, duidelijk kan het niet. Nee. 3 in 1 in. 1, nou, wie dat is, herkent u gelijk.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 I'm okay.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 monday but tuesday's just as bad they call it stormy monday but tuesday's just as bad wednesday's worse thursday's also sad yes the eagle flies on friday saturday i go out to play Yes, the eagle flies on Friday, Saturday I go out to play, and then on Sunday I go to church and I kneel down and pray, Lord have mercy, Lord have mercy on me. My baby, won't you send my baby back to me? Ooh, -wee. crazy about my baby, won't you send my baby back to me? Oh, have mercy, send her. In zijn schooltijd was hij bevriend met de soulzanger Sam Cooke, met wie hij in de jaren 50 in een gospelkoor zong, The Teenage Kings of Harmony. En na zijn militaire dienst zong hij bij de groep Pilgrim. Uh, Pilgrim Travelers moet ik zeggen. Tijdens een tournee in 1958 uh, kreeg hij een ernstig groot ongeluk En hij lag hiermee, uh, hierna vijf halve dag in de coma. In 1962 kreeg hij een contract bij platenmaatschappij uh, Capitol Records. En zijn eerste LP uh, datzelfde jaar was Stormy Monday. Een uh, jazzalbum met soul- en jazzpianist Les McCann. En, die twee die volgden, en er volgden nog twee albums bij Capitol. Black and Blue en and Tobacco Road. En die waren met een big band en kenden eveneens succes. Rolls kilde herhaaldelijk naar de jazz terug. Onder andere in 2003 met zijn album Rolls Sings Sinatra. Rhythm and Blues. Zijn eerste R&B nummers. Rhythm and Blues nummers. Love is a hurting thing. Uh, verscheen in 1966 op zijn album Solin. Het nummer wordt zelfs genoemd in uh, Sweet Soul Music van Arthur Conley. En een jaar later kreeg hij zijn eerste Grammy... voor zijn single uh, Dead and Street. En hij zou in zijn muzikale carrière... Uiteindelijk eh, drie Grammys krijgen. In 1976 brak hij wereldwijd door met het album All Things in Time... waarin eh, het nummer You'll Never Find Another Love Like Mine staat. In 1977 behaalde hij nog enkele hits... waaronder See You When I Get There en Lady Love. Nou, die eh, heeft u allebei gehoord. See You When I Get There en Lady Love als eerste... En daarna nog eventjes een bewijs dat Lou Rawls ook een fantastisch jazzzanger was. Waar hij het ook uiteindelijk mee begon. Namelijk uh, Stormy Monday. Alleen, oh dit was wel een uh, hernieuwde opname. Maar wel lekker, het swingde wel. En daar ging het om. Goed, we gaan uh, door naar de artiest in het licht. En, uh, want dat is ook belangrijk. Iemand die vandaag jarig is en die vandaag zijn geboortedag veert. Nou, dat gaan we dus nu doen. Dat komt nu. En als ik zijn naam noem, zal het niet ogenblikkelijk eh, een belletje gaan rinkelen. Maar goed. Artiest in het licht. Zijn naam is Bill Madley. with my Little Madly was that in uh ja, dat is een, uh, toch wel een vrij bekende meneer natuurlijk. Uh, al zal je naam uh, zal op het je niet zoveel zeggen. Maar goed, Bill Medley was wel een van uh, de mensen... Hij werd geboren, laat ik dat eerst even vertellen. Op 19 september 1940, dus hij is 78 geworden vandaag. Dat is een respectabele leeftijd. Hij uh, is een Amerikaanse zanger en hij is vooral bekend... als een van de zangers van de Righteous Brothers... Uh, dat was al aardig goed. Uh, hij werd geboren in Los Angeles als kind van twee muzikale ouders. Zijn vader was bandleider en speelde saxofoon. En zijn moeder uh, zong en speelde piano. Hij speelde muziek al op jonge leeftijd en een belangrijke rol in zijn leven. En hij zong in een kerkkoor en op school. Desondanks heeft hij nooit een officiële muzikale opleiding gevolgd. In 1961 ontmoette hij Bobby Hatfield. met wie hij de Rogers Brothers vormde. De duo scoorde gedurende langere tijd veel knijters van hits. Later begon Will Medley aan een solo-carrière. en hij maakte in totaal 14 solo-albums. In 1998 scoorde hij met Jennifer Warnes. Een nummer 1 hit in onder meer de film Dirty Dancing... met het nummer I Had The Time Of My Life. Dat nummer hoorde u ook, alleen in een andere versie. Wie de zangeres hier is, dat vermeldt het verhaal niet. Maar dat was een andere versie, niet de originele uit de film. Ik dacht dat het hem was, maar dat had ik dus fout. Maar goed, maakt niet uit, dat is even goed mooi. En daarvoor hoorde u natuurlijk het prachtige uh, Unchained Medley. De oerversie van dit prachtige nummer... En naar mijn mening ook de mooiste. Maar goed, dat, daarover kunnen de meningen van, uh, uh, van mening verschillen. Maar ik vind het uh, nog steeds een prachtig liedje. Uh, de, de, nou, eens even kijken. We gaan naar het nieuws rond. Ja, ik ben er ben klaar voor. Van, ben er ja, klaar voor? Ja, ik zit helemaal klaar, ja? man. Ja. Heb je, je je nieuwsstem opgezet? Ik heb mijn nieuwsstem opgezet. Oh, zo. <lacht> ik kan al merken dat je op stemtraining geweest. <lacht> ja, ja. Heeft effect, hè. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Ja, en daar gaan we dan. Een auto is gisteren nacht op de Schipholweg in Haarlem tegen Lantaarnpaal gebotst. De bestuurder is volgens een omstander meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de auto van de weg is geraakt. De auto is weggesleept door een bergingsdienst en hoe het met de chauffeur gaat is niet bekend.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 Dan het laatste bericht. Een 13-jarige jongen is gisteravond door een groepje jongeren klemgereden en aangevallen voor een ijssalon in Haarlem. Dat heeft overigens niks met de ijsbaan te maken. Hè? Dat meldt de politie. Het slachtoffertje had rond half negen avonds op de Orionweg iets geroepen naar de vier jongens op de twee scooters. Die zetten vervolgens de achtervolging in om de jongen vlak voor de ijssalon op het Soenderplein klem te rijden. Hierdoor ontstond volgens de politie een woordenwisseling waarbij een, een van de scooterjongens, uh, de 13-jarige, een kopstoot gaf. Na enige tijd kon de jongen zich losworstelen uit de groep en is hij gevlucht naar een café in de buurt waar, waar, uh, van waaruit hij het alarmnummer uh, belde. De politie laat weten dat de jongen door de kopstoot gewond is geraakt aan zijn hoofd en na de daders wordt nog steeds gezocht. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, dan gaan we snel naar het uh, weerbericht van Rico Schreuder. Ook op deze woensdag is het prachtig nazomerweer. De zon schijnt flink en er is hooguit wat hoge bewolking zichtbaar. Het blijft dan ook overal in de regio droog...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 Namorgen is het afgelopen met het oude wijverzomer. Vrijdag trekt er in de ochtend een front over met enige tijd regen... en daarachter stroomt duidelijk koudere lucht over onze streken. In deze lucht komen de, uh, later weer enkele buiten tot ontwikkeling... en daarbij is ook onweer mogelijk. De zuidwestenwind uh, wordt west en is vrij krachtig tot krachtig... over land en hard aan zee. Uh, Zo'n windkracht 5 tot 7... en de temperatuur is vrijdag maximaal 16 graden. Dat valt me tegen. Ook in het weekend is het wisselvallig met op zaterdag enkele buien. En uh, zondag uh, waarschijnlijk later op de dag enige tijd regen. De temperatuur is zaterdag 16 en zondag 18 graden. En dat was het weer. Nou, die korte broek eruit. <laughs> Dan wel. Nou, de laatste keer toch. Lekker mag je nooit meer zeggen hoor, oude wijvenzomer. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, is is dat zo. kan toch niet ja, rond? Al dat die is al de al de lieve terror. oude dames die denken nu gelijk: oh, het is mij nee, jammer. Juist die lieve oude dametjes die kennen de term oude wijvenzomer wel. Hoor. Okay.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 Ja, het uh, Yves Behrensen was dat. En uh, de keus van Lon. Ja, omdat het... Uh, dat ben ik niet van jou, jou gewend. Nou ik en... ja, weet je, uh, een ja, beetje ja, wat ja, algemene. Ja, ja. En natuurlijk het, uh, het Zandvoortse product ja, promoten. Ja, ja, ja. Hè? Want het is natuurlijk... Uh, de jongen komt uit Zandvoort. Is dat zo? Jazeker. Oh, Dus oh, uh, een beetje... En hij heeft uh, laatst in Hij heeft met de toppers opgetreden. En, en uh, deze jongen is hard op weg... om een uh, nationale bekende zanger te worden. Toch wel. En dat okay. is hij eigenlijk al. Hoe heet het nummer? Dit was uh, als, als, de dans. De dans. als Ja, Ik was al op bang voor. Van de CD Het einde van het begin. Ja, ja. Nou, oké, okay, dan gaan we nu maar eens dus even naar de cultuur, hè? Ja, we, Want, dit, uh, was dit was natuurlijk. ook cultuur, maar nu gaan we oh, naar de Sint-Bavokerk. Ja, we gaan naar de Bavokerk. Uh, ja, ja. Want Haarlem, uh, dat weet jij als geen ander, is wereldbekend als orgelstad. En, ja, dat weet ik. Dat weet jij. En de stad bezit twee toporgels met een monumentale status. Ja? Het Christian-Müller-orgel in de sint bavo op de Grote Markt. En het, uh, we noemen, uh, weet jij dat andere? Uh, Col ja, in, ja, in, in de Philharmonie. In de Philharmonie in Haarlem. Ja. En van mei tot en met oktober, en daar wil ik het toch nog even aanstippen... Uh, worden op dinsdagavond uh, uitvoering gegeven... door de stadsorganist Jos van der Kooi en door gerenommeerde organisten uit binnen- en buitenland. En uh, deze concerten zijn gratis uh, te, te bezoeken... Dus elke dinsdag tot en met 31 oktober om kwart over acht in de Zimbabonkerk. Nou, dat is zeer zeker de moeite waard. Precies. Om, uh, uh, uh, wat dat betreft, even als aanvulling, kunt u niet aanstaande zondag, maar de week daarop. Uh, bij, in ons programma CFM Klassiek gaan wij uh, dat Müller Orgel 7 centraal stellen. Hou je hem dus, hier naar binnen? Huh? haal je hem hier naar binnen? Ja, ik haal hem hier naar binnen. Oh, wat leuk. Ik heb uh, vrachtwagen gehuurd en we zetten hem hier in de studio. Nou, ik ben die dag niet aanwezig helaas. Ik kan niet helpen sjouwen. Oh, uh, nou lekker dan weer. Want ik ga onder andere weer naar, door naar Caprera. Aan de Hoge Duin en weg in Bloemendaal, want uh, de terugkeer van Jungle Bonite op de vaderlandse podia viert de band met een aantal bijzondere concerten. Na meer dan 450 shows over de hele wereld in 23 verschillende landen, vier albums en 8 jaar lol on the road, is het tijd om een nieuw hoofdstuk aan het jongensboek toe te voegen. En zij gaan dus spelen in uh, Caprera... en dat doen ze op vrijdag 21 september om half negen. Nou, we blijven nog even in de muziek. Uh, naar het patronaten aan de zeilzingel in Haarlem... al sinds het verschijnen van het uh, debuutalbum World of Hurt in 1998 was dat... Ja, is Ilse de Lange een van de meest gerespecteerde vrouwelijke artiesten. En na vijf jaar komt Ilse de Lange dit jaar met een nieuw solo-werk... en gaat ze tevens weer optreden op eigen titel. Haar allereerste uh, nieuwe single, Oké, okay, is sinds kort uit, namelijk. De show maakt deel uit van haar eerste eigen clubtour sinds haar stijf uitverkochte tour langs de popzalen in 2014. En uh, dat dit hele memorabele shows worden, staat dus al nu al bu buiten kijf. Let op, het is een nieuwe aanvangstijd en uh, dat begint uh, om half negen. Dus, uh, naar patronaat. Mooie duimpje. Leo your weapons down. Room. Leg neer dat geweer. Er is Ilse de Lange. There's been a lot of miscommunication lately. A lot of wait enzyme too many babies. En hij wanna believe that your faith in me is as strong as it was when we thought it be unbreakable. the words we say end up distorted from skin break to heartache without warning and you don't mean it and I don't either we get so close to being defeated by circumstance do we stand a chance Nou, dat zal best interessant zijn. Neem ik, uh, dat neem ik zonder meer aan. Echt een andere weg is ingegaan, hè? Nou, de, ook, ook nog wel de oude, hoor. Want er staan nog meer veel mooie nummers ja. op uh, dit uh, prachtige album. Dus wat dat betreft, is er genoeg. The time, the Paul McCartney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 It's clear. Do it now. Why? Taking the decision that I'm making Is the right one or I'm never gonna know Got the time, the inclination I have answers to your invitation I'll believe leaving in the Watch me go. van uh, zijn uh, nieuwe album Egypt Station. Een album dat uh, uitkwam op 7 september... ...en een paar dagen later al vet nummer 1 stond... ...in de Billboard uh, LP Top 200 hij uh, stond er drie dagen gewoon uh, vet nummer één. Dus kan je nagaan dat er alweer een paar miljoen van verkocht zijn. En uh, hetzelfde geldt uh, hier. En het album, ondanks dat hij 76 is en dat mensen nog wel eens zeggen van nou, zijn stem is niet meer wat het is. Nee, oké. Okay. Mijn is ook niet meer wat het was. Nee, en en uh, dat gebeurt met meer artiesten die in de 70 zijn. En nog steeds volop enthousiasme bezig zijn. En hij is er één van. Het is echt een prachtige plaat, dat Egypt Station. En uh, u heeft het kunnen horen een paar uh, Dinsdag week geleden in de vernieuwjaar, Jaren, want toen hebben we hem helemaal gedraaid. Ja, ja. ik heb het gehoord. Ja. Leuk. Ja, heb je dat gehoord? Ja, natuurlijk. Ik luister, pro ik probeer wel eens te luisteren. Over. Oh, Goh. En dat nice. was uh, inderdaad, uh, ik, ik moet uh, weer met je eens zijn, dit is echt een fantastische plaat. Ja. En ik ben een... zelf niet zo'n Beatles-fan, en, en, maar toch, ja. Ach, ik voet je, je nog wel op. <laughs> ik ja, voet je nog Doe dat, op. doe dat. Ja, ik dat. Dit is ook helemaal nieuw. Dit is uh, Nijmeegse band en die heet Rondé. Elkaar ontmoet op de popacademie in Tilburg als ik het goed onthoud heb. time. En De doe zich deze, toch? Plus, everything he touches turns to dust die de hollies gemaakt hebben. In dit geval Graham Nash natuurlijk, die er toen nog bij zat. Maar de hollies wilden een hele andere kant op... en dat was voor Graham Nash de reden om eruit te stappen. Die zei gewoon van, daar heb ik geen zin in. Ze wilden een album met Dylan songs opnemen en zo. Nou, daar had hij, hij, hij helemaal geen zin in. Dus toen zei hij, dat ging goed. Want Graham Nash wilde meer deze kant op. Van King Midas in Reverse. Dat was ook het bewijs dat de Hollies best leuke eigen liedjes konden schrijven... hoeveel ze veel platen met covers deden. Maar goed, doet er allemaal niet toe. Wij gaan naar het internationaal eh, van 1 uur. Maar we komen wel terug. Is dat zo? Kant. Jij komt terug? Ja. Oh, ik was van nu weg te gaan. Nee, nog niet. En, ja, ik wel? Was, ja, dan ga jij maar schuiven. Nee, dat kan ik niet. <lacht> Moet je dat leren dan? Ja, ja, ja dat komt wel een keer. Goed, eh, onder het eh, prachtige geluid van Toets Dielemans eh, en de tune van Baantje. Eh, we we Circle of Smile heet het trouwens, officieel. Iedereen kent dit natuurlijk als Baantje. En we gaan eh, er tussenuit en zometeen terug met de vijf minuten van Ron. Woe, woe, woe, woe. <lacht> Wordt leuk. En nog veel meer cultuur. En nog een artiest in het licht. Nou jongens, wat hebben we allemaal nog... Veel te doen vandaag. En nog een gast in de studio wil ik ook even nog uh, oh ja? even mee praten. Oh. Nou, dan doen we dan ook een tweede uur. Ja, druk programma. We hebben een drukprogramma. Tot zo dus.